Volgens defensiespecialist Colijn was het al langer duidelijk dat een paar duizend Iraanse strijders actief zijn in Syrië. Maar hun aanwezigheid is nu voor het eerst op beeld vastgelegd. In het centrum van Groningen woedt brand in een café met feestzalen. Toen de brand uitbrak waren er nog mensen binnen, maar die zijn nu allemaal in veiligheid. Er zouden geen gewonden zijn. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De brandweer is nog bezig met blussen. Vrijwel de hele oppositie heeft grote kritiek op de plannen om te snijden in het openbaar ministerie. Dat bleek vanavond tijdens een debat van justitieminister Opstelten met de Tweede Kamer. De partijen vrezen voor ernstige fouten bij het OM. Ook zijn ze bang dat criminelen niet kunnen worden opgepakt door gebrek aan middelen. Het kabinet wil in totaal 134 miljoen euro bezuinigen, een vijfde van het totale budget.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 Mobiele bellers gaan vanaf volgend jaar binnen de EU minder betalen voor roaming. Ook kunnen ze dan makkelijker overstappen naar een andere provider. Dat staat in een plan van Europe Commissaris Kroes om mobiel bellen en internetten in het buitenland goedkoper en toegankelijker te maken. Ze vindt dat de verschillen in prijzen en regels nu de markt verstoren en daardoor loopt Europa achter op Azië en de Verenigde Staten. Het weer morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui, maar in het noorden is er veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. De binnenstad van Amsterdam wordt al meer dan tien jaar ontwricht... door de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Maar soms kan een bouwpunt aanleiding zijn voor iets wonderschoons. In de winter van 2010 stond er een vriesinstallatie. dat is een soort container van een paar meter hoog... midden op het weteringcircuit. En uit het dak, bestaand uit een rooster, kwam een grote walme stoom. Een anonieme kunstenaar plaatste een paspop, zittend op het rooster... het ene been gestrekt, het andere been opgetrokken... met beide handen om de knie, slechts gekleed in een witte handdoek om zijn middel en een tweede handdoek gedrapeerd over het gebogen hoofd. Het was een even wonderlijk als schilderachtig tafereel. Door de damp leek het beeld, later de saunaman gedoopt, levensecht. De politie werd oversteld door telefoontjes van ongeruste passanten... en wist niet hoe snel ze het kunstwerk moesten verwijderen. En sindsdien fiets ik met stille hoop... langs de bouwputten van de Noord-Zuidlijn. De metrolijn zou in 2011 voltooid zijn maar ze lopen nu zes jaar achter op de planning. En met een beetje geluk komen daar nog heel wat jaren bij. Goedenacht en welkom in Casaluna. Bij ons te gast, een kunstenaar... wiens werk ook regelmatig voor grote beroering zorgt. Wellicht kent u zijn 15 meter hoge bad eend... die de afgelopen jaar de havens van Sydney en Hongkong... in aangename verwarring bracht... en inmiddels in een glorietocht de wereld overdobbert. Morgen wordt zijn nieuwste reuzensculptuur onthuld. Een 30 meter lang en 150.000 kilogram wegend aardvarken... dat lang uit op zijn rug een dutje doet in de binnenstad van Arnhem. De kunst van het ontwrichten en de kracht van verbeelding. Daarover gaan we het komend uur praten. Wereldberoemd in China en net terug uit Sint-Petersburg... is hij zojuist aangeschoven bij het Casaluna Haardvuur. Goedenacht, Florentijn Hofman. Mooi. Wat deed jij in Sint-Petersburg? Ik ben bezig om een hele grote haast te maken. Met allemaal Russische jongens die ik niet ken. En hoe, hoe, hoe kom je daar... Wie belt je op een gegeven moment op om te zeggen... Florentijn, kom even hier naar Rusland met allemaal onbekende jongens... een hele grote haast maken. Het is een instituut, het heet ProArte. Ja. En die, die doen kunst in, in, in Sint-Petersburg. En uh, dit jaar is het ook nederland Rusland jaar. En vanuit daar is ook uh, vanuit de ambassade volgens mij wat geduwd en getrokken. En dan ineens dan krijg je een paar mailtjes in. Uh, voor je het weet zeg je ja. En vlieg je naar Sint-Petersburg met een ontwerp op zak. En dan ga je op zoek naar gereedschap en dingen... om het allemaal tot een goed einde te brengen. Het is wel iets anders dan hier. Zijn ze coöperatief? De onbekende Russische jongens? Ja, ontzettend. Ja? Ja, alleen het is een andere wereld... Uh, uh, ik heb een beeld ontworpen wat ik dacht te maken met een tagger en met een uh, hoge druk uh, tagger, uh, wat is een dat? compressor. Tacker? Ja. ja, een nietjesapparaat, maar okay. dan met een, op, ja, weet je wel, een pneumatisch. En, uh, uh, dat is daar niet. <laughs> dus uh, nu staan we alles met mini-schroefjes uh, Want ik heb hele dunne plankjes uitgekozen om echt een soort van haartjes te maken van een hele grote haas. Wow. En uh, ja, met kleine schroefjes en schroevendraaiers die uh, niet juf van het zijn, proberen het voor elkaar te boksen. Ja, ja dus um, het, is, het is weer een, een groot, echt een groot ding. En, en bij jou zijn beelden groot, dat is echt soms wel tientallen meters. Nee, nou, ja, dit keer is het niet gigantisch, want het is ook een, een test voor mij, uh -huh. aan de andere kant. Maar het is wel zeven meter lang of zo. Ja. Maar de schaal betekent dat die kleine houten plankjes... als je op een afstand staat, dan lijkt het alsof je de haren ja, van Ja, ziet. Dus het is wel weer heel verfijnd. En die inzij. Russen moeten haartje voor haartje met de schroef nu... omdat ze geen nietmachine hebben. Ja, en er is ook een nietmachinetje. En dat lukt net net, wel net niet. Dus het is wel spannend of het allemaal houdt. En ondertussen vlieg jij even op en neer naar Nederland... om een aardvarken ten doop te houden. Ja, ja, ja. ja. na zes maanden werken kom ik daar graag voor terug. Want Burgers zo, zo noem je dat geloof ik, in Arnhem... bestaat honderd jaar. Um, en die vroegen aan jou om een soort cadeau voor die stad te geven. Ja. En... Ja, Alex uh, van Hoofd die kwam op het atelier bij mij. En die kwam vragen of ik een kunstwerk wilde maken... om aan de Arnhemmers te geven. Uh -huh. En uh, ja, dus dat werd het weekend erop... meteen naar de dierentuin natuurlijk, om inspiratie op te doen. Hoe kom je dan bij een aardvarken terecht? Nou ja, het, kijk, als je opdrachtgever een dierentuin is... dan om heel eerlijk te zijn, dan ga je niet met een leeuw of een giraffe aankomen... of met een olifant. Mm -hmm. is, ik bedoel, het is op een of andere manier al te vaak gedaan. Of Dat is voor, je, voor het gevoel wel meteen een dierentuin. Misschien uh, was het daarom ook misschien wel goed geweest. Maar dat deed ik dus niet. Het had ook poep kunnen zijn, of voer van de dieren. Het, het had alles kunnen zijn. Maar mijn oog uh, ja, viel ook op het verblijf van de aardvarkens. En dat zijn toch echt... Ja, hele grappige dieren... die eigenlijk alles... in zich hebben om ermee aan de slag te gaan. Wat is er zo grappig aan een aardvarken? Lange oren. Ja. Echt hele lange oren. En een hele lange snuit. Um, een soort van... klauwen met, met ja, hoeven. Uh, menselijke vingers. Uh, klauwen lijken het wel. Heel grof. En uh, een lichaam... Ja, zo plomp misschien als een uh, varken... En dan nog eens een lange staart er ook aan. Dus uh, het heeft, ja, het heeft, Als je hem neerlegt, en uiteindelijk heb ik hem op zijn rug gelegd... dan heeft het een soort van hele mooie beweging. Uh, die poten die naar buiten vallen en dan gaat het bij het buik weer naar binnen. Uh, weer die klauwen en dan die oren. Dus het is, het is een heel spannend Want Ik, uh, ik ken ik het woord, maar ik, kende, ik had er niet meteen een beeld bij het beest. Ik moet even, even gaan opzoeken. Een hartvark of zo. Ja, uh, het, die, die beesten slapen 23 uur per dag, las ik. ja. Ja, ja, ze houden wel van, uh, van pitten. Dus jij hebt, je, moet, je moet even voor de luisteraars schetsen, voor zover dat kan. Um, het is echt een reusachtig ding geworden, deze op zijn rug slapende... Uh, dit op zijn rug liggende beest. Um, 30 meter lang. Ja. 150.000 kilo. 9 meter hoog. 9, kan, je, kan je uitleggen hoe je het gemaakt hebt en hoe het, er, hoe het eruit ziet nu? Ja, we zijn. Uh, uh, nou, ik ben zes maanden geleden begonnen, dus met het, uh, met het uh, schetsen en het modelleren van een model. En ik heb uiteindelijk een pose genomen die. eigenlijk heel natuurlijk is voor een uh, aardvarken, omdat het inderdaad heel veel ligt te slapen. Of ligt. Ligt het ook plomp verloren en over elkaar heen? Die beesten liggen gewoon, nou ja, bij wijze van spreken. met ene klauw in de andere gez in zijn gezicht. Uh, uh, uh, en. Sommige liggen dus heel mooi op de rug. Uh, dat vond ik zo'n mooie pose. Dat is eigenlijk een pose als je lang gefeest hebt en als je 100 jaar bestaat, dan mag je al een feestje vieren. Bedacht ik me. Uh, dan lig je hier gewoon uitgeteld naar 48 uur doorhalen en zo uh -huh. erbij op je rug, heerlijk relaxed, die kater uh -huh. uit te ronken. En die pose die heb ik eigenlijk overgenomen uit het verblijf. En naar een model toe ge, ge, ge, ge, geboetseerd. En met dat model, euh, nou, hoe ik eigenlijk werk, dat is met de meeste beelden zo. Ik maak een model zelf en dan snij ik hem in plakjes. En die plakjes die vergroten we met een factor. En ik geloof dat dit het model naar uiteindelijk, het model nu, factor 40 was. En dan euh, nou, krijg je doorsneden, en die maken we ja. van metaal. Uh, dus je maakt een soort, soort skelet en, en dan komt een, een, een betonnen hulsel omheen? Ja, dat, meta dat metalen draadstelsel verbind je aan elkaar op, op de plek waar je gaat beton spuiten. En dan, dat, is, dat wordt ook je, uh, ja, je wapening meteen. Ja. Dus het, het is de vorm en de wapening direct. En, en je uh, kan erin, hè? In dit, het is een gigantische ruimte in dit slapende Ja, Het is hol van, ja. van binnen, ja. ja. Um, ik, ik ben er nog niet geweest. Het wordt morgen onthuld. Ik, ik heb foto's gezien. Het is alles in de omgeving van, de, deze, ja, van dit reusachtige beeld veranderd. Dus het, het ligt midden in een woonwijk op een braakliggend veldje. Daar heb je een, soort, nou ja, een beetje een soort duinlandschap om laten aanleggen. En daar ligt dit reusachtige gestalte te slapen. Maar de huizen eromheen, het wordt een soort. Alles raakt uit verhouding. Uh, wat gebeurt er met die omgeving? Ja, het is leuk, want toen ik eenmaal het ontwerp klaar had... werd ik meegenomen door de gemeente... langs alle locaties die mogelijk waren... waaraan, waaraan zij dachten dat het goed zou zijn. Ik vond eigenlijk geen enkele plek goed. Mm -hmm. eh, totdat ik op onze wandeling langs dit plekje, het Bartokpark, kwam. Yeah. Eh, wat een eigenlijk een klein parkje was op dat moment. Wat net aangelegd was met heidebeplanting door een landschaparchitect. Duo, uh, Dus dat was al een conceptje. Ja. En daar zou eigenlijk een ander beeld nog op komen. Mm -hmm. Toen zei ik, maar dit is de plek. Hier moet het. Dit is klein. Hier, uh... Ja, want heel even, je zegt Park... maar eigenlijk als je er naar kijkt... Hè, dan, dan is het gewoon een woonwijk waar... Nou ja, een, een klein veldje zou je het misschien beter kunnen noemen. Of een veld. Ja, het is nu, een, het is nu wel een veldje geworden. Maar ja. daarvoor was het inderdaad braakliggend. Aan het einde van de winkelstraat. En inderdaad aan het begin van een soort van woongedeelte. Ja. Een woongebiedje. En wat ik net zei over die aardvarkens. Die liggen in dat hok. In dit geval. Alsof ze... Ja, ze liggen lekker over elkaar heen. En ze, ze, ze, ze trekken zich niet zoveel aan van de ruimte. En ik wilde eigenlijk datzelfde gevoel hoe ze zeg maar in hun hol liggen of in hun uh, eigen omgeving wilde ik dat ook in die openbare ruimte doen. Dus het moest heel groot worden om die ruimte wat kleiner te laten worden. En het moest ook uh, nou ja, uh, met dat beeld iets aangaan. Ja. En uh, nou, het, het neemt echt die plek in. En dat, nou ja, dat gaat ook over het gedeelte wat aan de andere kant van het beeld plaatsvindt. Dat is een stukje stadsontwikkeling die, die gewoon stop is uh -huh. gezet door de recessie. Ja. Uh, dat, dat, dat beeld dat neemt zijn plek in en dat, dat eist ook de, de publieke stads, de ruimte. De stadsontwikkeling ligt ook min of meer op zijn rug, zou je kunnen zeggen, te slapen. Even. Ja, uh. het is een rijm. Uh, het is een soort van rijm. En, uh, uh, uh, maar inderdaad, het, het zegt zeker wat over deze tijd en over die plek. En, uh, en, en het neemt die plek in. En dat is... Ik, wat heel belangrijk is uh, met dit werk. dat Het, nou ja, dat het, het was een onplek in, in, in Arnhem. Uh, een plek die niet iedereen kende. Uh -huh. Je loopt er wel langs. En nu ineens uh, is het een plek geworden. Ja. Flontijn Hofman is 36 jaar. Hij is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunst in Kampen. En de Kunsthoogschule in Berlijn. En hij kreeg wereldwijd bekendheid door zijn rubber duck. Een 15 meter hoge plastic bad eend. Zijn werk bestaat voornamelijk uit reusachtige nou ja, misschien zou je wel kunnen zeggen cartooneske dierensculpturen... in de publieke ruimte. En morgen wordt dus zijn nieuwste werk onthuld... het Feestaardvarken in Arnhem... ter ere van het honderdjarig bestaan van de Burgers Zoo. Voor meer informatie over Casaluna... kunt u naar radio1.nl slash Casaluna. Daar kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief... en terugluisteren naar wat hier allemaal al gepasseerd is... en vooruitkijken wie hier allemaal nog komen. Um, Twitteren en Facebook kan ook uh, Casaluna. En e-mailen. U kunt ons mailen als u zich met ons wilt bemoeien. Kazeloen um, Als mensen uh, jou kennen, dan, dan is dat voornamelijk uh, in eerste instantie denk ik om die uh, he, de rubber duck, die grote bad eend waar je echt toch wel tot en met CNN de wereld over bent gegaan en bekendheid uh, mee hebt uh, gekregen. Dat is... Um, Laten laat we daar eens beginnen. Dat was niet een opdracht, hè? Uh, dat, was gewoon, dat, dat idee begon. Was dat je eerste hele grote dier of niet? Ja, voor, me, voor, voor mij is het geen dier. Het is een, een, een icoon, een, een, een ding wat ik heb uitverhouden. Ja, laat ik, ik, ik, ik corrigeer. Je eerste grote sculptuur, <laughs> moet ik zeggen. Ja. En uh, nou, dat stamt uit 2001, het concept. Uh -huh. Terwijl ik in een museum in Boymans liep. Oude meesters zag en dacht, hé, hey, die landschappen, die, die Hollandse meesters, die Hollandse landschappen, die hebben gewoon een soort van hedendaags object nodig op hun waterpartijen. Mm -hmm. Op dat moment was er een reclame op televisie uh, over een yoghurtdrink. en een uh, Indiaan op een speedboot met een Brabants accent. En die zei, uh, nou ja, dat je als kind dat uh, ritje op die speedboot kon winnen en voor je ouders een dikke vette bad eend. En dat zat als een soort van oorworm in mijn, in mijn hoofd. Mijn... De dikke vette bad eend. De dikke vette bad eend. En toen liep ik daar in het Boijmans. Kijken naar die Hollandse landschappen. En toen dacht ik, een dikke vette bad eend. Ik ben dat museum uitgerend. Heb een pak van dat yoghurtdrank gehaald. Heb het nummer gebeld. En een week later had ik een afspraak. En... Uh, ze hebben 10.000 gulden toen uh, gegeven om een haalbaarheidsstudie te, ja, ja. te betalen. Uh, om te kijken of het haalbaar zou zijn om een bad eend van 20 meter te maken. Ja. Nou, dat, dat, Daar heb ik een paar jaar nou, uh, mee, mee gewerkt, aangewerkt, uh, verteld, uh, getrokken, geduwd, gefantaseerd. Totdat ik in 2005 geloof ik uh, mijn eerste website kreeg en als work in progress op de website zette... En er een biennale vanuit Frankrijk kwam en die zei... nou, dat werk willen we. Ja. En uh, toen zijn we in 2006 het gaan ontwikkelen. En in 2007 was de eerste officieel uh, 26 meter hoge bad eend... maar onofficieel 32 meter hoge bad eend uh, ontstaan. En dan maken we even een sprong in de tijd. Naar, uh, je maakt hem. Hij, hij drijft. Het is, een, het is een reusachtig, surreëel object... Op een gegeven moment krijg je er bekendheid mee. En zitten we inmiddels in een fase dat... zo'n beetje alle grote havensteden ter wereld... jouw bad eend willen. Uh, je hebt 300 aanvragen uh, uh, gekregen. Ja, um, naar Hongkong. Naar Hongkong. Ja. Uh, dat was afgelopen jaar. Um, misschien is dat wel een goed voorbeeld. Op een gegeven moment ligt jouw bad eend in Hongkong. Even los van alle praktische kwesties, hoe die daar ligt. Kan jij voor alle mensen die er niet bij waren... en dat, dat zijn de meeste van onze luisteraars uitleggen wat er gebeurt daar... in de haven van Hongkong met al die Chinezen... als eenmaal... Uh, ja, jouw eend met die reusachtige schaal... een soort nieuw perspectief daar biedt. Ja, het was, een, het was echt heel bijzonder. Ook voor mij. Uh, hij werd aan de ene kant... van een soort van haventerminal... werd hij opgeblazen, s ochtends vroeg. En werd hij uiteindelijk gesleept... door een sleepboot. Op de kopse kant. En toen weer aan de andere kant naar binnen getrokken, maar met een grote boog. Zodat de skyline van Hongkong, de backdrop, goed zichtbaar was. Uh -huh. Helikopters vlogen over. Er waren van die bestuurbare cameraatjes in de lucht. Uh, maar heel even tussendoor, als, als die sleeboot die, die, die voortsleept voor de schaal... zodat mensen het kunnen visualiseren, dat wordt een heel klein speelgoedbootje. Als die eenmaal voor jouw reusachtige bad in het uitgaat. Ja die, ja, die werd... Uh, ja, die werd klein. En daarnaast, de schaal even, ja. daarnaast kwamen er ook allemaal bootjes weer omheen. Die wilden aanpikken bij dit verhaal. Uh, maar er waren ook een paar bootjes van ons met wat uh, camera's en wat video. En, uh, uh, het, hij werd als, het, het werk werd als het ware uh, ja, uh, met een escort aan bootjes uh, naar de plek gevoerd... En ik heb dat al lopend langs die terminal een beetje meegemaakt. En er was een groot hek net voor de plek waar uh, het kwam te liggen. En daar stonden allemaal mensen. Het, het, het, nou ja, letterlijk, het was zwart van de mensen uh, en allemaal camera's en pers. En, uh, kan, je wat, kan je wat Chinese reacties uh, oplepelen die je kreeg? Nou, Die... iedereen riep, kijk hier. En het ging niet alleen maar om de bad eend. Maar ik, ik, ik moest daar ook bij op de foto. Mm -hmm. en, en, uh, um, en ik genoot <laughs> alleen maar op dat moment. Uh, dus het was een beetje... Het, het, leek, ja, het leek alsof er een soort van... Uh... Moest je even in je arm knijpen dat de jongen van de hogeschool voor de kunsten in Kampen... opeens daar half Hong Kong op, op zijn kop zette met de bad eend of niet? Was het surreëel voor jou? Ook? Het was, ja, het was op, absoluut surreëel, maar... Ik, ik was ook al in Japan geweest. In, in, in, in Sydney was het ook al een groot succes geweest. Ik was er al wel wat gewend. Mm -hmm. Maar dit was uh, heel erg goed geregisseerd ook. En alles ja. klopte. En het was een, uh, ook voor mij genieten. Dus het was geen stress. En, da en dat is ook heel fijn als je een project hebt. Maar je niet op, tot op het laatste moment alles zelf moet regelen. Dat ja. je ook een beetje vrij bent om te genieten. En te kijken wat, het, wat er gebeurt. Um, ge wat gebeurt er, wat zien de mensen? Wat gebeurt er met ze als ze jouw kunstwerk in die haven zien? Gebeurt er iets wat jij, waar je op uit was? Of word je verrast door reacties die je krijgt? Wat is het, hoe ervaren die mensen dat aan de kant? Nou, je spreekt niet alle Chinezen of Hongkongnezen. Uh, wel de pers spreek je. En daar, daar, daar hoor je wel wat klanken. Nou ja, ik zeg altijd, het is wat, wat je er zelf in ziet... Uh, maar ik merk ook dat er heel veel dingen die ik gezegd heb ooit... dat die weer, als, ja, weer terugkomen. Well, wat als heb jij daar en... aanvankelijk over gezegd? Nou ja, dingen zoals het uh, haalt je terug in je, in je kindertijd. Uh, tijd waar je geen stress hebt, uh, waar je geen uh, huur hoeft te betalen... Uh, waar, je, waar je niet hoeft te werken. Uh, je kunt spelen. Uh, maar ook uh, over schaalvergroting en uh, verkleining... en over een stad dat... Uh, dat anders wordt. Uh, plekken die anders worden. Maar ook over de wereldzeeën. Uh, die bad eend die heeft in Brazilië, Japan, uh, Nieuw-Zeeland, Australië. Overal al gelegen. Het wordt een badkuip. Alle wereldzeeën en wateren, dat wordt onze badkuip. En daardoor zijn we familie geworden van ons huis. De planeet. Nou, dat soort dingen, dat hoor je heel goed terug. En merk je ook dat... Uh, Chinees is misschien wel, dan wel niet vloeiend... maar merk je dat volwassenen speelser worden als ze het zien? Nou, Aziaten uh, zeker. Uh, ja, die kunnen wat, misschien wat makkelijk de rem losgooien... of die kunnen er ook van genieten. Ja. Maar wat ik ook wel zeggen, dat is... Dat, dat, dat die grootte van die sculpturen... die brengen ons ego allemaal terug... Tot mm -hmm. hetzelfde. We zijn allemaal klein. Of je nou 1,80 of 1,60 bent. Yeah. Je wordt allemaal klein. Yeah. En daardoor kun je gewoon kijken. Je, je hoeft niet meer over je eigen positie na te denken. Of over hoe je, wie je bent en wat je zegt en wat je doet. Je kunt allemaal gewoon genieten en, en kijken. En er omheen gaan lopen en ontdekken. En uh, uiteindelijk gebeurt dat ook in Europa of in uh, Australië of in uh, Nieuw-Zeeland. Mensen worden gewoon enthousiast ervan. Mm -hmm. En die krijgen energie. Eh, maar in Azië Azi moet ik zeggen, daar voelen ze dat direct aan en gaan ervoor. Ja. Um, luisteraar, als je toevallig een computer of iPad of wat voor een digitaal apparaat in de buurt hebt. Raad ik u aan om naar florentijnhofman.nl te gaan. Ik doe dat op dit moment. En klik dan op projects. En dan zien we dat je een hele reeks aan... Uh, reusachtige sculpturen gebaseerd op dieren, zeg ik het nu goed? Ja? Gebaseerd ja, kan... op uh, uh, speelgoed. Gebaseerd op speelgoed. Soms dieren. Soms dieren. Uh, naast de batteins zie ik bijvoorbeeld een en die staat op een plein in Amsterdam West. En dat is ook iets prachtigs: een beer, ook weer een reusachtige beer, beer elf meter hoog, met een kussen in zijn hand. Uh, het lijkt op een soort teddybeer, maar dat is het ook weer niet helemaal. Want hij kijkt ook enigszins ernstig en waakzaam om zich heen. Um, een reusachtig konijn in Nijmegen. In Zweden lag er een konijn op zijn kop. <laughs> ook weer van een enorme omvang. Um, als ik zo naar... Je, je hebt ook ander werk gemaakt, komen we zo nog over te spreken. Maar als ik zo naar, naar de... Sculpturen gebaseerd of geïnspireerd op speelgoed of dieren. Uh, als ik daar naar kijk. Die dieren hebben allemaal iets ongevaarlijks. Het zijn geen leeuwen of, of, of, of panters. Je hebt een keer een spin gemaakt, een grote spin. Maar die ligt dan weer op zijn kop. Ook enigszins ongevaarlijk. Het, het heeft bijna iets geruststellends. Die hele grote dieren. Bat kikkers, konijnen, dieren. Nou ja, zeggen van het, het, het zit wel goed allemaal. Dat lijkt, is dat wat je eigenlijk wil vertellen? Gaat u maar rustig slapen? <laughs> uh, nee. Nee, niet per se. Zit er sé. een gedachte achter? Nou, het zijn, het zijn ook dingen die ik gewoon mooi vind. Dus het zijn gevonden objecten die ik uh, verzamel al jarenlang. Ja, maar er zou geen toeval, het zou geen toeval zijn dat dit dieren zijn. Een, een poedel, een. Een, een, een muskusrat, die is misschien wat minder mensvriendelijk. maar die ligt ook net als het uh, aardvarken wat je morgen onthult. enigszins uh, weerloos op zijn rug met de pootjes omhoog. Het zal geen toeval zijn dat je de dingen die je mooi vindt. of de, eh, de sculpturen die je maakt, dat dat allemaal hele knuffelbare beesten zijn. Ja, nou ja. Uh, wat ik wel graag uh, wil, is dat door een soort van of zoals ze in Japan zeggen, kawaii-achtig um, um, gevoel, kom je wel direct binnen. Of, ja. Kijk, ik zeg altijd in die openbare ruimte, daar koopt niemand een kaartje. Mm -hmm. Daar kom je voorbij of je stopt of je gaat er wel uh, naartoe omdat je ervan weet. Maar het is openbare ruimte. En um, ik zoek naar een soort van taal, uh, beeldtaal die bij iedereen kan aansluiten. En, uh, uh, en dat is in een soort van plastic uh, speelgoedfiguurtje... made in China, die iedereen uh -huh. wel eens een keer in zijn hand heeft gehad. Uh -huh. Of een keramiek beeldje bij je oma op de vensterbank... waarin ik schoonheid zie, maar die ook nog eens in, in, in, in, op de locatie... en in, in het concept uh, goed past... Ja. Maar, maar er zit inderdaad een soort van uh, iets in waardoor het in ieder geval niet meteen wringt met je of dat het weerstand oproept. Ja. Dus eigenlijk, wil je dat het, niet? Af en toe weerstand oproepen? Nou, dat, vaak zitten er wel dingetjes in die, die, die, waarover nagedacht mag worden. En ja. daar kan ik je wel wat voorbeelden van geven later. Maar, uh, eerst wil ik je een soort van in de trechter krijgen. Uh -huh. Om te gaan kijken. En niet afstoten. Precies. Want je zou... Hè, dit was een aantal jaar geleden... geruchtmakend beeld. Ook met zo'n enorme omvang... Eh, bij het Boymans van Beuningen. kabouter Plug, Waar heel veel commotie mm. om was. Dat wilden de Rotterdammers niet in de stad. Sommigen wel. Maar ook heel veel protesten. Die, die beelden van jou... Nou ja, die wekken inderdaad een soort vriendelijkheid. En een... Ja, bijna alsof je aan volwassenen... Eh, hele grote... Knuffelbeesten geeft om ze enigszins gerust te stellen. Dat beeld heb ik als ik zo door je, door je projecten heen zap. Nou, dat is mooi. Dat, je dat ja? zo maar eigenlijk... het is niet iets wat je bewust wil. Of wat er... Nou, dat, dat is een onderdeel daarvan. Ja. Maar al, alle projecten zijn uh, uiterst nauwkeurig bedacht en. Ja, maar daar twijfel ik ook niet aan hoor, aan, je, aan, je, aan de enorme omvang en werk en, en nauwkeurigheid waarmee je te werk gaat. Maar. Uh... Hier, popfestival in Werchter. Ja. Enorme, wat zijn dat voor, voor vogels? Die blauwe, blauwe mussen. Blauwe mussen die daar tussen het publiek staan. En die elkaar ook wel weer vriendelijk aankijken. Ja. Geen, ja, het, geen gevaarlijke adelaar. Nee, dat is waar. Maar ja. het, het, uh, daar werd ik gevraagd of ik een beeld wilde maken voor, het, uh, voor Rock Werchter. Ja. En dan komen daar 120.000 bezoekers of wat dan ook. Mm -hmm. En ik wilde gewoon een, een, een, een punt maken waar mensen konden ontmoeten. Ja, ja, en zo tegenwoordig zo. gaat alles met een mobiel... en dan word ja. je getweet of, uh, ja. of word je even geappt. Ge ge en dit is gewoon een meeting point waar je kan kletsen. Waar die mussen eigenlijk met elkaar chilpen. Ja. Uh, tw tweeten. Ja. Uh, en dat is de link daarmee. Uh, ja, ja daar is, dat doet een adelaar niet. Die ja. adelaar die vliegt alleen. Ja. En die heerst. Ja. En uh, dat is een heel ander soort uh, gevoel. Voordat we naar de muziek gaan luisteren die je hebt meegenomen... wil ik nog één project even van je... klik ik nu aan, wat ik ook zo geweldig vond. Een voetbalelftal met voetbalshirts. En die shirts heb je ontworpen. En in plaats van dat er een sponsor op staat... een zwart shirt met witte letters... heeft iedereen zijn beroep op zijn buik staan. Dus ik zie daar een elftal van mannen... die waarschijnlijk op enigszins bedenkelijk amateurniveau te werk gaan. Is het je eigen elftal? Uh, dankjewel. Ja... Klopt, klopt het wel? Toenmalige Elfthal, ja. Of was het, was het heel hoog niveau? Wat nee, u, nou ja, okay. nee. Het, waren, het was een vriendenclub. En ik, ik moet zeggen, nou goed, ik, ik, was de er, het... ik was ook de sponsor. Ja, het ziet eruit als, een, als een, inderdaad een gezellig vriendenteam. En die hebben op hun buik staan. Glazenwasser, fotograaf. Jijzelf. Op jouw buik staat kunstenaar, student, muzikant, boekhouder. Architect. Wat staat er? Loreboer? Ja, ja, Loreboer. Wie het nog kent. En er, maar goed, wat, wat was het idee hiervan? Dat iedereen niet een sponsor heeft het was jouw bedrijf, of jij sponsort... maar iedereen mag zijn eigen beroep op zijn buik en zijn rug krijgen. Wat is het idee erachter? Nou, ik, om heel kort te gaan... we hadden een verschrikkelijk shirt. Ja. Uh, een of andere wietcafé Wiet, uh, uh, ja. als sponsor. En toen zei ik op een gegeven moment tegen die gasten... nou, ik wil daar gewoon niet in voetballen. Uh, ik bedoel, het is inderdaad een bedenkelijk niveau... Ja. maar ik wil daar niet in voetballen. Uh, <laughs> uh, zal ik nieuwe shirts halen? Uh -huh. En uh, nou ja, toen werd het al snel van... nou, wat ga je er dan op doen? Ja. En wat ik heel leuk vind aan voetbal. En wat ik interessant vind aan nummers. Dat iedereen gewoon anoniem is. Alle mannen ja. zijn hetzelfde. En je ziet ze in hun naaktheid. Je ziet ze in hun um, kracht of in hun zwakte. Je, het is echt. Je, je ziet je vrienden zoals ze zijn. Ja. Wat ze kunnen. Ja. En dat heeft een nummer. Dus dat heeft geen naam. Uh -huh. En zeker geen beroep. En toen bedacht ik. me, hé, hey, Maar het is wel leuk. Als je gewoon tijdens het spelen met je tegenstander. Ook een soort van sociaal... Um, dingetje kunt delen. Ja. En dat als er wordt geroepen... hé, hey, hou die boekhouder. En dat je op een gegeven moment met je tegenstander ook... of dat mijn boekhouder ook... met de tegenstander over papierwerk... kan hebben of, of aan mij kan vragen... en verdient het nog wat in de kunst? Of uh, kun je eens een keer bij me komen glazen wassen? En, uh, en het is natuurlijk ook echt... hilarisch als je uh, hoort over het veld... hé, hey, hou die lorreboer. Pak hem. Haal, haal, haal neer die architect. Vreemde planeet Met jouw naam Bereken je baan Ik val door je dan kring Omlaag Draag Draag als een blad Draag stort ik neer Land ik heel zacht op je Ik loop in de zon, ik reis naar je lippen. U luisterde naar Spinvis, loop der dingen. Meegenomen door mijn gast, kunstenaar Florentijn Hofman. En morgen onthult hij een sculptuur van een 30 meter lang aardvarken in Arnhem. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Goeie naam is dat, Florentijn. Ja, bedankt mijn moeder maar. Zijn het ook kunstzinnige types? Mijn moeder, die... Uh ging stiekem naar de kunstacademie en deed uh, toelating. Maar mocht niet van de ouders in die tijd. Ja. Ze moesten verpleging in. En mijn moeder heeft me altijd, wat dat betreft, gestimuleerd. En, uh, en uh, kleurpotloden gegeven waar andere kinderen met stiften gingen. Maar ik ben er nog steeds uh, dankbaar voor. Jij moest haar droom waarmaken. maken. Ik weet het niet. Ja. Moet je haar vragen. Maar het was geen, het was geen uh, druk die je niet uitkwam. Het klopte wel, jij en de kleurpotloden. Ja, ik, ik vond het fantastisch. Gewoon fantaseren en dingen maken... en, uh, en, en, en samen met mensen dat ook weer delen. Ja. ja. Opgegroeid in Emmen. Ja. Stimuleert dat de fantasie? Och, wat wilde ik daar graag weg. Ik woonde niet in Emmen zelfs. Ik woonde in Noordsleen. Dat is een dorpje. Hoe? Noordsleen. Mooi. Acht kilometer van Emmen. Je hebt veel gefietst. ja. En dat was, dat was goed, dat fietsen. Want uh, heen was minder goed, maar terug. En dan in de zomer, de jas ging onder de snelbinders. En dan uh, de wolkmen op. Ik had nog zo'n grote gele wolkmen. Uh, en, en, dan, en dan gewoon fantaseren en, uh, en, en denken. Kunnen ja. denken, tijd hebben. Waarschijnlijk dat, dat er niks beters is voor de, het ontwikkelen van de fantasie van een kind... dan tijd hebben om heel veel te vervelen. Dus ja, misschien, ik, misschien word je wel automatisch een groot kunstenaar als je in Noord-Sleen opgroeit. Ja, en dan vissen in het Sleene stroompje eh, en dan in slaap vallen. Beter weten bete een beetje. In het slaap ja, in vallen. Dus, <laughs> en dat ook goed vinden dat je in slaap mocht vallen. En dan, eh, is ja. vervelen een vereiste om, om goede dingen te verzinnen? Of tijd hebben om te rommelen? Ja, absoluut. En Het ja, is wel leuk dat je, dat je het vraagt. Vervelen. Ik, ik kan heel goed vervelen. En, uh, uh, ik, ik raak ook wel snel verveeld. En ik vind dingen ook snel vervelend. En, um, en ik neem tijd voor dingen. En, en, en haast nooit dingen te veel. Um, ja, je moet overal gewoon tijd voor nemen. Dat is uiteindelijk uh, wel een belangrijk ding. Ja. Als je dingen wil haasten dan kun je het niet laten bezinken. Kijk, ik heb heel veel ideeën. Hè? En Ik bedoel, er zijn uh, uh, duizend ideeën op een opdracht. En dan laat ik ze vaak liggen, degene die het beste zijn. En uiteindelijk, de tijd, die zegt altijd welke het wordt. Ja. En die is dan ook goed. Maar die tijd moet je jezelf wel gunnen. Dus ik vraag ook altijd drie maanden tijd. En als mensen het eerder willen, dan gaat het meestal niet door. We hebben um, roerige jaren achter de rug, zitten we nog steeds in... als het gaat om politiek en kunst. Um, het vorige kabinet heeft flink uitgehad naar de kunsten. Er werd um, een beeld geschetst van kunstenaars... die maar wat aanklooiden en subsidies opmaakten. Heb je dat allemaal een beetje gevolgd? Gaat, je dat, aan, gaat je dat aan het hart... Nou ja, natuurlijk volg je het en uh, natuurlijk gaat het uh, ook aan het hart. Werk je met stipendia, subsidies? Of werk je. Nee. Uh, mijn opdrachtgevers die vragen misschien wel subsidies aan. Maar een goed voorbeeld, in ook misschien dat mm -hmm. bruggetje naar morgen, het feest dat is betaald door burger zo. Mm -hmm. En dat is wel uniek en heel erg bijzonder in deze tijd dat een, uh, een bedrijf. Zo'n groot werk uh, gewoon doet yeah. en betaalt. Yeah. En laat zien, wij staan in een andere tijd waarin andere middelen gevraagd worden. Yeah. En wij laten zien dat kunst en cultuur belangrijk is. En maar wij... nou heb je daar ook wel de kunstobjecten voor? Die hele grote objecten waar een stad ook de sier mee kan maken. Margriet Oosven in, in NRC Handelsblad schreef er gisteren of eergisteren over. Ze was op bezoek geweest op de plek in Arnhem. Dat, je het, uh, dat jij ook gebruikt kan worden, jouw werk, als een, als een soort city marketing. Ja. Wat vind je van die kritiek? Nou, kijk, een museum wil ook bezoekers. Mm -hmm. En die werkt met dezelfde methodiek. Ja. En, uh, dit is openbare ruimte. En daar spelen andere krachten en machten. En uh, daar is ook niks mis mee, dacht ik. Als, zolang het beeld goed is en, uh, en dat mensen. Ontroert en, ja, en die verbeelding krijgen en vinden. En dan maakt het niet uit. Nee. Je hebt niet het idee dat een stad. dat je je door een stad voor hun karretje laat spannen. om een soort reclame te maken met jouw objecten. voor, voor wat. Voor... Je blijft autonoom in wat je maakt. Ja. Als ik niet kan doen wat, wat ik wil, dan doe ik het niet. Inderdaad. Ja. Um, ik weet niet of jij met al je buitenlandse reizen en avonturen tijd heb gehad... om naar zomergasten te kijken. Maar er waren twee afleveringen die me deden denken aan wat jij doet. Theaterregisseur Johan Simons die zei... kunst hangt boven de cultuur en geeft er moet er eigenlijk commentaar op geven. En daarna kwam ondernemer en ontwerper Daan Rozengaard... en die zei, nee, kunst moet juist tussen de mensen staan... en heel erg aanraakbaar zijn. Heb jij daar ook een idee over? Over wat jouw werk moet, moet bewerkstelligen? Nou, ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen gewoon kijken en blijven kijken. En uh, verwonderd raken over dingen. En soms uit de sleur van de dag getrokken kunnen worden. Ja. In die openbare ruimte. En uh, het moet misschien een beetje zeuren en wrijven af en toe. Um, ja, ik denk dat het een mix is eigenlijk. Als je dat zo, zo zegt. Ik heb alleen dan... Uh, teruggezien okay. op het internet. Uh, de andere... was ik inderdaad niet in Nederland. Uh, maar ik denk dat het... op zich uh, allebei goed is. Dat het erboven hangt. En er ook... middenin staat. Wat, waarom is het belangrijk dat wij... stel je woont in Arnhem of, of, of je bent... daar passant en je loopt door toch een... nou ja, enigszins door de... weekse woonwijk en je gaat... een eenvoudige straat of gaat de hoek om en opeens bots je op een gigantisch liggend, 30 meter lang, 9 meter hoog aardvarken. Daar, dan gebeurt er iets raars. Je perspectief verandert. Uh, misschien wordt je verbeelding geprikkeld. Wat is, wat, wat is er belangrijk aan dat wij als mensen die onze dagelijkse dingen doen... af en toe worden verrast door, zo, door zoiets? Wat hebben we eraan? Ik denk dat het heel goed is dat je af en toe iets anders ziet dan wat je kent architectuur, infrastructuur, uh, reclame, auto's, mensen. Yeah. En dat, je, dat, dat, dat, dat op het palet van uh, ons zijn... dat er ook zo'n invulling af en toe gegeven kan worden. Uh, waarin je wat dat betreft even stil moet staan. En moet denken, hé, hey, wat is dit? En moet reageren misschien wel, of niet. Of het laat je koud. Maar het leuke is ook weer dat het weer gewoon kan raken. Dus als je daar woont om de hoek, uh -huh. na twintig keer daar voorbij gegaan te zijn, ga je er ook weer aan wennen. En uh, wat ik heel veel doe is tijdelijk werk maken. Dus opeens en, is het aardvakken weer weg als je er eenmaal aan gewend bent. 150.000 kilo, ze willen wel een poosje houden, heb ja. ik begrepen. Maar het is tijdelijk. Het ja. is een tijdelijk werk. Het ligt op land van een... Ontwikkelaar. En het is ook gemaakt om weer verplaatsbaar te zijn. En dan gebeurt er weer wat met de mensen als het weg is. Ja, en het voorbeeld van het konijn in Eurebroe in Zweden... dat op zijn kop lag mm. tegen een monument. Um, dat is een bronzen monument op een sokkel. En je passeert dat elke dag als bewoner van Eurebroe... als je die markt voorbij gaat. En op een gegeven moment zie je het niet meer. Ja. En dan doet het er ook niet meer toe. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet... En als, dat, als die publieke ruimte dan gekidnapt wordt... tijdelijk door een enorm groot konijn dat op zijn kop ligt... met zijn poot omhoog en het ligt ook nog eens tegen dat monument aan... En het is ook nog eens geel. En het is ook nog eens geel. Dan gebeurt er weer wat met de omgeving. Dan ja. gebeurt er iets met het plein. En op een gegeven moment weet men, uh, wist men ook niet meer waar het tegen lag. Maar als je het dan na drie maanden weer weghaalt... Ja. dan ineens komt dat mon monument weer tevoorschijn. Ja. En zo, zo laat je iedereen een beetje dromen zoals die jonge die in slaap viel bij het... hoe heet het watertje? In, bij Oud Sleen? Sleen Stroompje. Bij het Sleen Stroompje. Even iets tot de luisteraar zeggen. Wij zijn, uh, gaan er zometeen even uit voor het hoorspel aan het nieuws... en dan komen we bij u terug. En dan laten we u aan het woord en willen we graag van u weten... welk kunstwerk in de openbare ruimte... op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Misschien is het heel iets kleins in uw dorp... of iets gigantisch waar u tegenaan bent gebotst. Um, u kunt nu al bellen. 0800 1121. Tot slot... Florentijn. Um, morgen om vier uur, als het goed is, hè? in Bart Bartok Park in Arnhem wordt het feest Aardvarken onthuld. Er komt ook nog een film over jou. Uh, een documentaire over jouw werk en over jouw, nou ja, jouw werk als kunstenaar op het uh, Filmfestival in Utrecht vanaf 29 september. Kan vast via jouw website allemaal uh, gezien worden. Um, en daarna vlieg je weer naar Sint-Petersburg. Wat een leven. Ja, vrijdag vlieg ik weer om dat beeld af te maken met die ja, Russische mannen. Met die Russen. Ja. Ik wens je daar met de Russen en alles wat nog gaat komen heel veel succes. En ik vond het heel erg leuk dat je het gast was. Ja, dankjewel. je En wij zijn terug na het nieuws van 1 uur. 0800-1121. U kunt al bellen. Tot zometeen. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. Het Bureau Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 38, 1976. Ik heb zojuist een gesprek gehad met Jaring en Freek. Ze vroegen zich af wat er eigenlijk met Ad aan de hand is. Ad is ziek. Ik heb dan ook de vrijheid genomen hen enigszins in te lichten. Natuurlijk. Omdat ze toch ook eigenlijk min of meer bij de afdeling horen. Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd dat er twee onderzoeken lopen. één van de huisarts en één van de internist. Aangezien Ad last van zijn buik heeft. En dat het tweede onderzoek nog niet is afgesloten. Dat is juist. Over de diagnose van die iriscopist heb ik maar niet gesproken. En wat zei ze daarop? Toen herinnerde Jaring zich dat Ad, voor hij ziek werd... een keer tegen hem had gezegd dat hij maar eens een dag thuis bleef. Slapen. Mm -hmm. Hij vond dat vreemd, omdat Ad toch nog betrekkelijk jong is. Uh, ja, ik heb hier een brief van Jan Everhard. Hij zegt dat u ons al in 1974 een boek toegestuurd heeft. Dat boek ligt bij jou, waar de recensie blijft. Wil eerst kijken wat we daarop moeten antwoorden? Ik, ik zal het doen. Dus je stemt er wel mee in dat ik dat verteld heb? Volledig. Uh, ik ben net bij Balk geweest. We krijgen op 9 december bezoek van het hoofd van de afdeling Wetenschapsmanagement van het departement. Balk wil dat iedereen er die dag is. Wat kan daar de bedoeling van zijn? Weet ik niet. In de brief staat dat het een oriënterend bezoek is. Het zou toch niet te maken hebben met die zogenaamde 1% operatie Ik weet het echt niet. Ik heb mij laten vertellen dat ze van die 1% de gewone aanwacht niet kunnen betalen... zodat er op den duur instituten gesloten zullen moeten worden. Dat is best mogelijk. We zullen het wel merken. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Komt tijd, komt raad. Ik moet je zeggen dat ik het geen prettige brief vind. Nee, het is een vlerkige brief. Ik zou er dan ook maar niet op antwoorden als ik jou was. Dat kan niet. Ik moet erop antwoorden. Je hebt die recensie toch al geschreven? Wat wil je nou? Dat ik me toch laat overreden? Dat zou ik natuurlijk heel prettig vinden. Daar denk ik niet over. Ik heb daar principiële bezwaren tegen. Goed, dan zullen we op te beginnen maar bij afleggen. leggen. Dan hebben we voorlopig enig uitstel. De mist was zo dicht dat hij de overkant van de gracht niet kon zien. Het licht van de straatlantaarns vervluchtigde in het donker. De koplampen van de auto's in de raadhuisstraat... vloeiden uit tot grote gele vlekken die langzaam langsgleden. De mist dempte de geluiden. In de stilte hoorde hij de voetstappen van de mensen om hem heen... die net als hij op weg waren naar hun werk... Even voorbij de raadhuisstraat werd hij ingehaald... door een man die vlak achter hem bleef lopen. Zo dicht dat hij bang was dat hij hem op zijn hielen zou trappen. Dat maakte hem onzeker. Hij veranderde onmerkbaar van tempo. Maar de voetstappen pasten zich telkens aan. De man had geen aanvechting om hem te passeren. Maarten vroeg zich af of het de man was die wel meer achter hem aanliep, één keer in de zoveel dagen. Dat zou betekenen dat hij tot de nieuwe spiegelstraat achter hem zou blijven lopen. Geen aangename gedachte. Hij dacht vluchtig aan een mes in zijn rug en toen meer symbolisch aan de dood. In ieder geval verpestte die man zijn ochtendwandeling. Om zich een houding te geven en ook om zich een alibi te verschaffen... keek hij nadrukkelijk opzij in de verlichte kamers, in etalages... naar de vuilniszakken naast de deuren op de stoep. In een van de kamers maakte een derde man zich gereed... voor zijn tocht naar zijn bureau. Hij was kennelijk net opgestaan en keek rond... in een ongezellige, bijna kale kamer met een kale plafondlamp. Pas toen de man achter hem rechts afsloeg, de straat in... waagde hij het om te kijken. De man had een baard, een ziekefondsbril en een zware zwarte tas... Die attributen maakten hem tot een volstrekt ongevaarlijk, bijna aardig man... die gewoon te verlegen of te weinig strebel was om hem voorbij te lopen. Wist dat al? Ja. Wat heeft hij als zijn poot? We denken dat ze aangereden is. Kan het niet gespalkt worden? Maar volgens de dierenarts is er niets meer aan te doen. Kom eens hier, kom eens, kom eens Wam. Hoe? Hoe heet hij? Wampie. <laughs> nou, dat man van den Dool Nee hoor. Zo heette onze hond vroeger. Oh. Hij zat in een hol onder de struiken. He? kom eens hier. Kom eens, He? kom eens hier, Wam. Zielig. Maar nu heeft hij gelukkig een vaste baan. <lacht> We nee. hebben er een hond bij. Waar? Hiernaast. Nee, maar... Hij doet niks. Toch, Tjitske? Doet hij echt niet? Nee, hoor. Hij blaft alleen maar. Zou het nu echt geen problemen geven met de bezoekers? Ik heb gehoord dat ze alle instituten bij het hoofdbureau willen weghalen... en onderbrengen bij de universiteiten. Dat betekent dan dat ze ons gaan opdelen. Ik heb een kop koffie voor me, meneer De Vries. Jawel, meneer. En wat gebeurt er dan met de bibliotheek? Die wordt natuurlijk ook opgedeeld. En dan de bibliothecaris zeker ontslagen. Leuk is dat. Ik denk dat we allemaal wel zullen worden ontslagen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Gaat het hier? Oh, jawel, meneer. Dank u wel. We moet er gewoon voor zorgen dat je onmisbaar bent. Nog meneer Goud. Dag, meneer Koon. Maar weten jullie wel dat we op de universiteit een ontzettend slechte naam hebben... omdat wij nooit wat publiceren? Nou, ja, dat gaat dan niet van mij. Ze denken dat we worden opgeheven. <lacht> Ze noemen ons de Eekhoorns, dat vraag ik je. Nou dan maar, Eekhoorns. <lacht> dat beschouw ik dan maar als een erenaam. Ik geloof er niets van. Oh nee? Alleen is het wel zo dat verzamelen toevallig uit is. Daarom vind ik ook dat we moeten publiceren. We zouden gewoon moeten afspreken om allemaal minstens twee publicaties per jaar te leveren. Wat moeten ze dan met ons? Ja. Als je eenmaal zo'n naam hebt, dan raak je die niet zo gauw meer kwijt. Ze moeten ons toch van de straat houden? Anders gaan we toch rotzooi trappen? Ja, ja daar hebt u wel gelijk in. Dat komt door die vragenlijsten van volksstalen, volkscultuur. Die hadden we lang moeten afschaffen. Dat is volkomen verouderd. Nee, Koos, dat ben ik beslist niet met je eens. Beslist niet. Jullie lessen dan misschien niet, maar wel die van Volkscultuur. Ben jij daar niet bang voor, Maarten, dat we worden opgeheven? Nee. Maar vind je dan ook niet dat we meer zouden moeten publiceren? Nee. Waarom dan niet? Omdat er al genoeg wordt gepubliceerd. Vind je dat echt? Tuurlijk vind ik dat. Nou, dat ben ik dan toch niet met je eens. Je zult toch ook rekening moeten houden met wat het departement van ons... Maar was. ik zou er geen bezwaar tegen hebben als het departement ons ophief. Ik kan me dat best voorstellen zelfs. Ik heb alleen geen zin om naar hun pijpen te dansen. <middels> Op de hoek van de Tweede Wetering Dwarsstraat zag ik net een marmeren bordje... met een gouden randje waarop met rode letters stond... Bintje Woekeree, kleedster. <laughs> Bintje Woekeree, kleedster. Prachtig. Aardappeltje. <laughs> ik stel me voor dat er heel wat aardappeltjes op af zullen komen. Als ik jou zo hoor, is het meer een uitkleedster. Zo ken ik je. Met Koning. U spreekt met Annelien Dauma van het Instituut in Utrecht. Mevrouw Douma. U hebt ons vorig jaar een nummer van uw bulletin toegezonden. Wat moeten we daarmee? En welk nummer was dat? Nummer 1, 1 van oktober 1975. Dat zou een proefnummer geweest zijn. Zat er geen circulaire bij? Er zat niets bij. Dat is vreemd. Ja. Wat moet ik daar nu mee? U zou kunnen abonneren. Kunnen wij het niet ruilen voor ons tijdschrift? Dat zou in principe wel kunnen, maar dat hebben we al. Dat ruilt u met het tijdschrift Volkstaal, van de afdeling Volkstaal. Maar wat gek dat er dan niet even circulaire bij zat. Dat is gek, dat is een fout. Het spijt me. Want hoeveel nummers zijn we nu al achter? Uh, twee. Het vierde verschijnt volgende maand. Zie je wel. Als u er nou een circulaire had bijgedaan, dan was dat niet gebeurd. Zal ik u die ontbrekende nummers met de circulaire toesturen? Dan hebt u geen hiaat. Dan kunt u alsnog beslissen of u het hebben wilt. Als dat zou kunnen... Tuurlijk kan dat. Ik stuur ze vandaag nog toe. Dank u wel. Geen dank. Dag, mevrouw Dauma. Joost. Jawel. Uh, zou jij vandaag nog de nummers 1, 2 en 2, 1... naar het instituut in Utrecht willen sturen... ter attentie van deze mevrouw met een circulaire? Met een circulaire. Komt in orde. Vandaag nog. Ik heb het beloofd. Als de post nog niet weg is... Die is nog niet weg? Inderdaad. Om een of andere reden blijkt ze in de tijd geen circulaire te hebben gehad. Hé, hey, dat had niet gemogen. Nee. Dus je zorgt ervoor? Ik zal ervoor zorgen. Uh, Bart, ik heb zojuist mevrouw Douma aan de telefoon gehad. Van het instituut in Utrecht. <laughs> Hoe weet je dat? Dat ik vorig jaar uitvoerig met haar heb gecorrespondeerd. Ze wilde een ruil tot stand brengen met hun tijdschrift... en ik heb haar toen uitgelegd waarom dat in dit geval niet mogelijk is. Heb je die brief nog? Ja, natuurlijk heb ik die brief nog. Dat is sterk. Ze beklaagt zich bij mij dat ze geen circulaire heeft gehad. Dat zei ze ook tegen mij, maar die heeft ze wel gehad. Ik heb daar de bewijzen van. Zoals je ziet heeft ze er zelfs twee gehad. Ik zie het. Wat heb je tegen haar gezegd? Ze beklaagde zich dat ze nu een hiaat van twee nummers had... en ik heb beloofd haar die vrijblijvend toe te zenden. Dat had je dus niet moeten doen. Nee. Um, zou jij haar bij die twee nummers een brief willen sturen... waarin je dat fijntjes uit de doeken doet? Jawel. Jij voor Sinterklaas spelen zeker... en mij de vuile karweitjes laten ophappelen. Dat is niet de bedoeling. Geef mij die brieven maar. Ehm um. Instituut De Voice, de aanzien van mevrouw A. Douma, Utrecht. Graag mevrouw Douma, met afzonderlijke post zend ik u de beide afleveringen van het bulletin die ik u zojuist heb toegezegd. Hierbij, ingesloten, zend ik u bovendien de fotocopieën van de correspondentie die u ongeveer een jaar geleden over een eventueel abonnement gevoerd hebt met de heer B. Asjes. De inhoud van deze brieven spreekt voor zichzelf. Intussen hoop ik natuurlijk van harte dat de inhoud van de beide nummers voor uw aanleiding zal zijn... om u namens uw instituut op ons tijdschrift te abonneren. Met hoogachting M. Koning. Zo goed? Zo zou ik het niet gedaan hebben, maar ik heb geen overwegende bezwaren. Gelukkig. Bart. Ja? Zie je die houtduif? Ja, ik zie hem. Ik meen zelfs dat het er twee zijn. Dat zijn er twee, ja. Moeten die beesten eigenlijk niet trekken? Houtduiven trekken niet. Ze zijn standvogels. Uh, en die duiven waar ze in Frankrijk op schieten dan? Dat weet ik niet. Dat wil ik maar zeggen.